Gedenk te sterven, memento mori. Een bezinning op de dood door Thomas A. Kempis. Hoofdstuk 23 uit het eerste deel van het boek De navolging van Christus van Thomas A. Kempis. Zeer spoedig zal het hier met u gedaan zijn. Denk anders maar eens na hoe ge ervoor staat. Vandaag is er de mens en morgen verschijnt hij niet meer en is hij eenmaal uit het oog verdwenen, dan verdwijnt hij ook spoedig uit het hart. Hoe afgestompt en gevoelloos is het menselijke hart dat alleen maar denkt aan wat er nu is, en niet beter voorziet in wat er nog komt. Bij al uw daden en gedachten moest gij u zo gedragen alsof gij vandaag zou sterven. Als gij een goed geweten had. Zoudt gij niet zo bang zijn voor de dood? Beter is het zonde te vermijden dan de dood te ontvluchten. Als gij vandaag niet klaar zijt, hoe zult gij het dan morgen zijn? De dag van morgen is onzeker. En weet gij of gij die dag van morgen zult beleven? Wat baat het lang te leven als wij ons maar zo weinig beteren? Ach, een lang leven is niet altijd winst, maar vermeerderd dikwijls onze schuld. Als wij eens één dag in deze wereld werkelijk goed hadden beleefd? Velen tellen de jaren sinds hun geestelijk begin, maar gering is dikwijls de betering van hun leven. Het mag dan huiveringwekkend zijn te moeten sterven, misschien zal het gevaarlijker zijn lang te leven. Zalig Hij, die het uur van zijn dood altijd voor ogen heeft en zich dagelijks op zijn laatste uur voorbereidt. Hebt gij ooit iemand zien sterven, bedenk dan dat gij diezelfde weg zult gaan. Als het ochtend is, stel u dan voor dat u de avond niet meer haalt. En als het avond is geworden, durf u dan geen morgen in het vooruitzicht te stellen. Daarom wees altijd gereed en leef zo dat de dood u nooit onvoorbereid kan vinden. Velen sterven onverwacht en onvoorzien, want de mensenzoon zal komen op een uur dat gij het niet verwacht. Als dat uur gekomen is, zult gij geheel anders gaan denken over heel uw voorbije leven en het ten zeerste betreuren dat gij zo nalatig en zwak bent geweest. hoe gelukkig en wijs is hij die zijn best doet, nu in zijn leven te zijn zoals hij hoopt bevonden te worden bij zijn dood. Als wij het louter vergankelijke volkomen hebben versmaat, vurig hebben verlangd in deugden toe te nemen, als wij de liefde voor tucht, de ijver in boete, de stiptheid in gehoorzamen, de zelfverlogening en het dragen van welke tegenslag ook, ter liefde van Christus hebben beoefend, dan mogen wij vertrouwen dat wij gelukkig zullen sterven. Veel goeds kunt gij doen in de dagen van gezondheid. Ik weet niet wat gij zult kunnen als gij ziek zijt. Weinigen beteren zich op een ziekbed, zoals ook degenen die veel op bedevaart gaan, maar zelden heilig worden. Vertrouw niet op vrienden en verwanten en stel uw heil niet uit tot later, want de mensen zullen u eerder vergeten dan u denkt. Het is beter nu op tijd voorzieningen te treffen, wat goeds vooraf te doen dan te hopen op hulp van anderen. Als gij nu geen zorgen draagt voor uzelf, wie zal er dan voor u zorgen in de toekomst? Het is nu een zeer kostbare tijd. Zie, nu is het de gunstige tijd. Nu is het de dag van het heil. Maar hoe bedroevend dat gij die tijd niet nuttiger besteedt, waarin gij toch kunt verdienen wat u het eeuwig leven geeft. Er zal een tijd komen dat gij één uur of één dag zult wensen om alles te herstellen. En ik weet niet of gij die zult krijgen. Zie in, geliefde broeder, uit welk een gevaar gij u kunt bevrijden, aan welke angst ontkomen, als gij nu behoedzaam leeft en bedacht zijt op het sterven. Probeer nu zo te leven, dat gij in uw laatste uur meer reden hebt tot blijdschap dan tot angst. Leer nu te sterven aan de wereld, om dan het leven te beginnen met Christus. Leer nu alles gering te achten, om dan in vrijheid naar Christus te kunnen gaan. Kastijd nu uw lichaam door boete te doen, om straks een onschokbaar vertrouwen te hebben. Dwaas die ge zijt, hoe komt ge erbij te rekenen op een lang leven, terwijl ge nog niet van één dag zeker zijt? Hoe velen zijn bedrogen uitgekomen en onverhoeds uit het lichaam weggeroepen. Hoe vaak hebt gij niet horen vertellen dat die en die is neergestoken en die ander verdronken en dat een ander van een stelte viel en dodelijk verongelukte, dat weer een ander dood bleef onder het eten en een volgende zijn einde vond bij het spel. De een verbrandt, de tweede treft het mes, een volgende de pest, en de laatste valt door een sluitmoordenaar. En zo is de dood het einde van allen en het leven, van de mens glijdt als een schaduw voorbij. Wie zal na uw dood nog aan u denken, en wie zal er voor u bidden? Doe nu toch, lieve vriend, al wat maar in uw vermogen is, want gij weet niet wanneer gij zult sterven, maar gij weet ook niet wat u na uw dood te wachten staat. Verzamel nu, zolang gij nog tijd hebt, onvergankelijke schatten. Denk aan niets behalve aan uw heil. Draag slechts zorg voor de dingen van God. Maak nu uw vrienden door de heiligen gods te vereeren en hun daden na te volgen, opdat zij wanneer gij bezwijkt in dit leven, u opnemen in de eeuwige tenten. Beschouw uzelf als een reiziger en gast hier op aarde, iemand wie zinloze bereddering niet aangaat. Houd uw hart vrij en opgeheven naar God, want gij hebt hier geen blijvende woonplaats. Zend uw gebeden en zuchten dagelijks daarheen zodat uw geest na de dood waardig geacht wordt, over te gaan naar het geluk van bij de Heer.